De trotse roos. Ooit in een woestijn waar niets kon overleven, gebeurde er een wonder. Daar bloeide een prachtige, betoverende roos. Het was een kleine knop die veranderde in een kleine bloem. Het moest nog alle blaadjes krijgen. Maar het was al het mooiste wat iedereen ooit had gezien. Net naast de roos groeiden twee cactussen. Ze heten Ted en Mos. Ted was een korte cactus en Mos was een lange. Ze hadden beide een unieke vorm en waren erg blij dat er een roos tussen hen ingroeide. Is het niet wonderbaarlijk om een roos tussen ons te hebben bloeien? Dat is het echt, Ted, dat is het echt. Wacht, waarom noemen we haar niet Magietje? O, oh, dat is een prachtige naam, Magietje. En dus heette de prachtige roos nu Magietje. Magietje was geen normale roos en de twee kaktussen wisten dat heel goed. Ze groeiden te langzaam voor een normale bloem. En tot groot plezier van Ted en Mos leek het erop dat zij nog heel lang daar zou blijven. Als kind was Magietje erg ondeugend. Ze kneep mos en gaf dan Ted de schuld. Wil jij ermee ophouden, Ted? Dat trucje ken ik nu wel. Welk trucje? Heb je het erover dat ik het water drink wat ik mezelf heb opgeslagen? Dat is geen trucje, jongen. Dat is hoe ik overleef. Blijf het water wat in je zit drinken Dat is alles Blech, Dat is walgelijk Doe maar wat je wil Stop maar met vertellen En stop me te knijpen Je te knijpen? Goeie Granade. Ben je weer in slaap gevallen met je ogen open? <lacht> oh, ga je weer op die toer? Het gebeurde één keer En ik was moe Ja, tuurlijk Moe van wat, genie? Van het midden in de woestijn staan? Waarom ga je dan niet een stukje wandelen? Jouw wortels, jouw regels. Ah, uh, stop met me te knijpen, oké? Okay. Ik knijp je helemaal niet. Stop met te dromen met je ogen open. De kaktussen konden urenlang erover bekvechten. Niemand zou ooit de kleine onschuldige Roos beschuldigen. Haha. <tie> Zowel Ted als Mos, omdat ze kaktussen waren, hadden meer dan genoeg water in zich opgeslagen. Ze gaven beide wat water aan Magietje en hielpen haar gezond te blijven. Ze hielden beide van Magietje en vertelden haar nooit dat als ze niet genoeg water had om te drinken, ze dood zou gaan. Maanden gingen voorbij en Magietje werd volwassen. Ze groeide op tot de mooiste bloem op de planeet. Ze had lagen en lagen van blaadjes en was helderrood van kleur. Verbazingwekkend werd ze langer dan Ted, maar ze was nog steeds kleiner dan Mos. Beide cactussen waren erg trots op hun magietje. Hun wortels verspreidden zich onder het zand en hielden haar stevig op de oppervlakte. Mos gaf haar een douche wanneer ze het wilde en Ted gaf haar dan altijd wat van zijn water te drinken wanneer ze dorst kreeg. Niks veranderde er. Ze hield van haar beide vrienden. Maanden gingen voorbij en de woestijn kreeg eindelijk een bezoeker. Hij was een toerist op een kameel. Wat? Een roos in de woestijn? Dit is het meest wonderbaarlijke en mooie ding wat ik ooit heb gezien. De toerist kwam dichterbij en bekeek de bloem. Hij pakte toen een kom met water en hield het voor Magietje. Je moet zo dorstig zijn, jij kleine bloem. Wacht, ik moet mijn kleine spuit vinden. Het wordt tijd om je een douche te geven. Maar Magietje luisterde niet. Ze was betoverd door wat ze in de kom met water zag. Het was haar weerspiegeling... Ik ben echt de meest mooie bloem ever. Kijk naar die rechte houding. Oh, en die felle rode kleur. De dikke blaadjes. Ik ben fantastisch. Ik dacht de hele tijd dat ik eruit zag als Ted en mas. Ik dacht dat ik hen nodig had. Maar nee, zij hebben mij nodig. Ik laat hen er mooi uitzien. De toerist vond zijn spuit, deed er water in uit de kom... En spoot wat druppels op magietje. De druppels lieten magietje er nog wonderbaarlijker uitzien. Oh jee, oh jee, kijk naar mij. Mmm, deze bloem is prachtig. Oh, dank je, vreemdeling. Ik weet zeker dat ik een grote beloning zal krijgen wanneer ik deze bloem uit de grond haal en met me meeneem. Jij zou vast en zeker de stad willen zien, of niet dan? De stad? Natuurlijk wil ik de stad graag zien. Oh, wat is dat voor een beschadiging op je stam? Ah, het zal door de kaktussen komen. Je verdient het om in de tuin te staan veilig, zodat iedereen je kan komen zien. De toerist wist niet dat er beschadiging kwam omdat Magietje moest bukken om water van Ted te drinken. Hij wist ook niet dat ze het mogelijk niet zou overleven als ze uit de grond en weggehaald zou worden van waar ze vandaan kwam. Wacht, ik haal je uit de grond. Maar beide kaktussen wisten het. Ze wisten dat de stad ver, ver weg was. Magietje was inderdaad een magische bloem, maar ze was slechts een roos. Ze kon onmogelijk de lange reis door deze woestijn overleven. Ze wisten dat zodra Magietje werd ontworteld, ze het niet lang zou uithouden. Zonder te twijfelen sloegen ze de toerist zodra hij dichterbij kwam om de roos te ontwortelen. Oh, hoe durven jullie stomme cactussen! In woede en van pijn stompte de toerist mos. Maar omdat hij een cactus was, werd hem niks aangedaan. In plaats daarvan verwondde de toerist zichzelf nog meer vanwege de dorens. Ah! Haha, wie is er nu stom, mens? Goeie hoor, mossie. De toerist kon de cactussen niet horen lachen. Maar hij nam aan dat ze dat deden. Dat maakte hem nog kwaarder. En hij schop de tet. maar toen weer... Auw! Hij moest eens stoppen. De toerist ging verdrietig op zijn kameel zitten en ging weg. Ted en Mos moesten beiden hartelijk lachen, maar Magietje deed dat niet. Hoe durven jullie twee? Waarom zijn jullie zo jaloers op mij? Jaloers? Magietje, je begrijpt het niet. Hij wilde je alleen van zijn eigen belang meenemen. Hij zou niet voor je gezorgd hebben. Wie zijn jullie om te beslissen wat goed voor me is? Jullie twee lelijke kaktussen. Ik ben de meest mooie bloem op deze planeet. Heb je het niet gehoord? Ik zou veilig in een tuin horen te staan... zodat mensen me kunnen komen bekijken. Magietje, wees eens niet zo trots op jezelf. Waarom niet? Wat is er zo speciaal aan jullie twee? Uh. We kunnen jarenlang water vasthouden. Hoe denk je dat jij kunt overleven? Maar Magietje luisterde niet. Ze bleef klagen en de twee kaktussen beledigen. Ze zwoer dat ze nooit zou bukken om het water van Ted te drinken. Ze wilde haar mooie nek niet beschadigen. Echt waar? Jij wilt nooit water drinken? Goed, Ted, wij hebben genoeg voor haar gedaan. Ze moet maar eens voor zichzelf gaan zorgen. Beide kaktussen vermanden zich en stopten met het praten tegen Magietje. Ze waren erg boos op haar, hoe arrogant ze opeens was geworden. Magietje was de eerste dagen heel erg blij. Het water in haar wortels hielde haar fris. Ze keek niet naar beide kaktussen en hield zichzelf kaarsrecht overeind. Maar na een week voelde ze zichzelf zwak worden. Ze probeerde zichzelf overeind te houden... omdat ze haar zwakheid niet aan de cactussen wilde laten zien. Maar omdat al het water in haar wortels op was geraakt... werd ze steeds slapper en begon ze te hijgen. Magietje, laat je trots gaan en drink wat water. Ja, Magietje, je zal nog steeds de mooiste bloem zijn... nadat je wat water hebt gedronken... Nee, ik zal niet buigen. Oh. Ah. Nog een dag ging voorbij en Magietje was nu compleet gebogen. Ze was duizelig en zwak. Ze begon te huilen. <laughs> Waarom gebeurt dit met me? Omdat je water nodig hebt om te overleven, jij trotse bloem. Alsjeblieft, laat ons helpen. Wil je me nog steeds helpen? Maar ik wilde niet buigen. Maar de natuur dwong me. Ik heb mijn fouten ingezien. Ik ben verschrikkelijk tegen jullie geweest. Ik verdien dit. Het spijt me zo erg. Zonder een minuut te verspillen... sprenkelde Ted en Mos water op Magrietje. Het duurde even, maar Magietje stond uiteindelijk weer op haar eigen wortels. Oh, het spijt me zo erg. Kunnen jullie me ooit vergeven? We hebben je al lang vergeven, onze kleine Magietje. De drie planten waren weer gelukkig. Magietje had haar fouten ingezien. Trots is een erg dure emotie. Als we te trots zijn op onszelf dan moeten we ook klaarstaan om een hoge prijs ervoor te betalen.